4.5 En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ronald Koeman moet weg als trainer bij AZ. Het bestuur en de directie van de Alkmaarse voetbalclub... zien op sportieve gronden geen basis meer voor verdere samenwerking. Koeman kwam een half jaar geleden naar AZ. Onder zijn leiding wonderlandskampioen nog wel de Johan Cruijffschaal... Maar daarna vielen de resultaten tegen. AZ werd uitgeschakeld in de Champions League en in de competitie staat de ploeg op de zesde plaats. Gisteren verloor AZ thuis van Vitesse en dat lijkt de druppel die de emmer heeft doen overlopen. In Irak zijn dit jaar zeker 120 mensen terechtgesteld. 900 veroordeelden wachten nog op hun executie, meldt Amnesty. De mensenrechtenorganisatie benadrukt dat een aantal veroordeelden waarschijnlijk geen eerlijk proces heeft gehad.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 Perm ligt in de Oeral, 1400 kilometer ten oosten van Moskou. Het college voor zorgverzekeringen vraagt zich af of ongezond levende klanten nog wel volledig moeten worden verzekerd. Bestuursvoorzitter Dick Herman zegt in een interview met Trouw dat we door de bezuiniging in de zorg moeten nadenken over dit soort lastige vraagstukken. Als voorbeeld geeft hij iemand met een longziekte die stug blijft doorroken of iemand met zwaar overgewicht die te veel blijft eten. Sommige dingen zijn zo duidelijk dat je haast zou zeggen eigen schuld dikke bult, zegt Hermans. Het college voor zorgverzekering is het belangrijkste adviesorgaan van minister Klink over de basisverzekering. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen, maar vanmiddag ook wel droge periode. Het is een graad of acht. Ook morgen regen, ook kans op wat zon en dan wordt het elf graden. Dit was het NOS-journaal.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 En dan moet jullie allemaal feliciteren op de zaterdagmiddag 5 december. want Sinterklaas is vandaag jarig natuurlijk. <laughs> heel, goed, heel scherp, echt zo geweldig. Hij is morgen natuurlijk, pas jarig. Dag 339 in 2009, 26 dagen over, dan mogen we weer vuurwerk afsteken. Steken. En dan maakt het week 49. En je hoorde natuurlijk Henk en Henk met Sinterklaas, wie kent hem niet. Er zullen veel Sinterklaas nummers komen vandaag. And Walter Sherry Smith play the funk music I ain't the sharpest tool in the shed She All star with a Well the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun?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 Go for, the moon. go for the moon. Go for the moon. Go go go for the moon. Hey now, you're an all star. I'll get your game on. Go play. In orde met Isn't She Lovely? En natuurlijk, dit Take that. Want you back for good? Ik moet altijd aan de andere tekst denken, maar. Dat zou ik zou het maar niet met je gaan delen. En We gaan even kijken wat er allemaal op vrijdag gebeurd is in het heden en verleden op 5 december. Niet veel kan ik je zeggen. Want op vrijdag 5 december 1930 ontsnapt na een explosie bij een chemische fabriek in Luik. een ammoniakwolk die 66 slachtoffers eist. En op maandag 5 december 1955 trekt Zuid-Afrika zich terug. Uit de uh, Verenigde Naties Wegens de veroordeling van De apartheidspolitiek Ja, is me dat ik het weet hey, Wat wel leuk is wat er op vrijdag 5 december gebeurt Is dus 1980 Want de Sintervara voor het eerst De Kinderen voor Kinderen uit En hoe kan het ook anders dat ik dan hierna Kinderen voor Kinderen ga draaien Ja, mooi bruggetje En natuurlijk de Sinterklaasversie van ze Een fiets en een hele grote teddy, weer maar mis. Dan krijg ik niet. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdans. Hoe Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd. You're told And even the Jordan River Has bodies floating and Starzone 45 met de Moton Medley. Ik vind het wel mooi. 11 minuten lang. Hebben heb ook even een pauze, dus dan kunnen we het zien. Nou, dit is vandaag een uh, leuke Sinterklaasactie geweest op de snelwegen in uh, Nederland. Want uh, Sinterklaas die heeft een leuk uh, cadeautje gegeven. Hij heeft alle flitspalen ingepakt uit het hele land. Ongeveer een stuk of honderd. Nee, nou, ja, zolang de flitspalen ingepakt zijn... ...kan je natuurlijk niet uh, geflis worden. Logisch. Uh, nou ja, meldingen komen binnen dat het bij Hilversum, Eindhoven, Amsterdam, Utrecht en Zwolle zover is. De KpD zegt niet te weten wie erachter zit. En de politie Haagelanden kon er wel heel erg om lachen. Het is bijna 5 december, dit soort verratse horen erbij. Nou ja, het zal dus geen diepgaand onderzoek gaan worden naar de daders. We Gaan de verpakkingen er wel afhalen? Want het is onveilig voor het verkeer. Nou, er, gaan er gingen geruchten dat 3FM iets mee te maken had. Maar er is dus vanochtend in de, Koenings, aan de show van 3FM bekend geworden wie het gedaan heeft. Energiedrun vast heeft dat gedaan. Die heeft een paar honderd flitspalen ingepakt. En het is een protest tegen de kilometerheffing. En het is een leuk cadeautje voor de automobilisten. Zo op het 5 december. Nou, wat een minder leuk cadeautje was voor Sinterklaas. is dat hij woensdagavond in 6 van de lading chocoladeletters is beroofd. De dieven namen de hele zak van de Sint mee, aldus de politie. En samen met enkele pieten stapte de Sint uit een auto. Een groep van zes, à dus, ah, zeven jongeren, om, omsingelde de goed heiligman. En zijn knechten en eisten de zak op. In de zak zaten alleen chocoladeletters. En de politie heeft de daders nog niet kunnen pakken. Ja, dat kan allemaal gebeuren, hè? Met uh, 5 december in de aantocht. Vanavond natuurlijk uh, pakjesavond. Ja, kijken of ik ook nog wat ga krijgen. Ik hoop het wel. Maar jullie gaan eerst nog van mij wat muziek krijgen. En nu met pink.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 Ik hoorde met niet of nooit geweest. En is natuurlijk heel zo lang weer alright. right. We zijn bezig met records aan het breken op het moment hoor. Zou je denken, records aan het breken? Er zit gewoon net uh, 50 minuten achter zijn microfoontje. Nee, niet daarmee. Want het is vandaag op de kop af 259 dagen geleden... dat voor het laatst tot vorst kwam op het KNMI-station in Schiphol. En dat is dus blijkbaar een record, want het duurde... Uh, want nooit eerder duurde een vorstloze periode zo lang Het vorige record stond standaard 1959 en was 258 dagen En het record wordt de komende dagen nog even aangescherpt Want de kans op fors is volgende week erg klein nou, Verder voor het weer vandaag draait het om regen en stijgt de temperatuur naar een graad of 9 En na het nieuws hoor je van mij de uh, uitgebreide weerbericht natuurlijk en eens kijken, wat dat dan weer allemaal jarig zijn. Want wie zijn er jarig? Een Nederlandse zanger, René Schuurman. Schuurman, Schuurman naar mijn naam. Ik denk meteen weer met een katje natuurlijk. 1967, dat maakt hem 42 jaar. Onze Nederlandse voetballer is 47 jaar geworden, Fred Rutten. En hoe kan het ook anders? Marianne Weber hoort ook in het lijstje thuis. En als je de lijst wil weten, ze is echt 54. Jeroen Krabbe, Nederlands acteur, regisseur en schilder, die is vandaag 65 geworden. En Little Richard, een Amerikaans rockerroller, is vandaag 77 geworden. En we gaan eens dus even een tijdje terug, want de tekenaar en de grondverster van het Disney Imperium zou vandaag jarig zijn, Walt Disney, in 1901. Maar hij is helaas 15 december 1966 overleden, vlak na zijn verjaardag. Die ook overleden is, is Nederlandse schilderes Jaap al. Ans Wortel, geboren op vrijdag 18 oktober 1929, maar op 5 december 1996 overleden. En Aad Mansveld, Nederlands voetballer en trainer, geboren op vrijdag 14 juni 1944, maar in 1991 overleden.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 Eerst uur van je zaterdagmiddag zit er al bijna op Dag 339 in 2009 Nog 26 dagen over Gaan we alweer tegen het nieuws van 1 uur aan zitten En dat gaan we doen met Kite Man, Met Sorry Een live versie van Tivoli nou, Ik vind hem heerlijk En ik hoop jij ook